9 uur en ook thijzen met het NOS-journaal. In Haren is gisteravond veel schade aangericht door relschoppers. Duizenden mensen waren naar het Groningse dorp gegaan nadat op Facebook een feest was aangekondigd. Ze gooiden met flessen, vuurwerk en fietsen naar de ME. Ook belaagden ze hulpverleners. Verder is straatmeubilair kapot gemaakt, een auto in brand gestoken en een supermarkt geplunderd. Ongeveer 25 mensen raakten gewond en 25 mensen zijn gearresteerd. Andere verdachten worden via camerabeelden opgespoord. Op Facebook is inmiddels een tegenactie gestart om de rommel in haren op te ruimen. De initiatiefnemers van de actie hebben mensen opgeroepen om rond het middaguur naar het station te komen met een bezem en vuilniszakken. De schoonmaakoproep op Facebook heeft al meer dan 12.000 likes gekregen. In Benghazi in Libië zijn zeker drie mensen omgekomen bij protesten tegen gewapende milities die op veel plaatsen de dienst uitmaken.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 Bij Lekkerkerk wordt vandaag een groot dijkversterkingsproject opgeleverd. De vernieuwde Lekdijk heeft tientallen miljoenen euro's gekost. Sinds 2007 worden 89 locaties aangepakt om Nederland beter te beschermen tegen hoogwater. Het Rijk heeft daarvoor 3 miljard euro uitgetrokken. De helft van het project is inmiddels gerealiseerd. Omdat veel huizen op en rond de dijk bij Lekkerkerk staan, was het aanpassen daar complex. Het weer, kans op een bui, vooral in het noorden van het land. Verder zijn er stapelwolken, maar er is ook ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie viel op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht... bij Leusden Zuid, drie kilometer. Het wegdek is daar verzakt. De weg is tijdelijk helemaal afgesloten. Verkeer richting Utrecht kan vanaf knop het Hoevelaken beter omrijden... via Hilversum over de A1 en de A27. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Charles Groenhuizen en Mieke van der Wij. Welkom terug bij de Nieuws Show. Dit uur hebben we de volgende onderwerpen. Over een kwartier buigen de broers filosofen Frank en Maarten Meester... zich over de vrijheid van meningsuiting... die elke keer weer onze verdraagzaamheid op de proef stelt... Daarna een banenproject in India door twee Nederlandse vrouwen. En tegen kwart voor tien vanuit deze warme studio de vraag... waarom vrouwen het kouder hebben dan mannen op het werk. Mieke van der Weij nu <laughs> haar hand op de mijne en ze heeft een koude hand. zie je. Nou, we, beginnen, we beginnen met bange burgers. Er is in ons land een ware veiligheidsindustrie ontstaan... die buitensporig veel geld kost. Een nieuw kabinet kan daarom miljarden euro's besparen... door overdreven veiligheidsmaatregelen te schrappen. Dat vindt hoogleraar Besturen van Veiligheid Ira Helsloot... die gisteren hierover zijn inaugurele reden hield... aan de Radbuiten Universiteit Nijmegen. Een voorbeeld hiervan is het uitkopen van bewoners... rondom hoogspanningsmasten en het ondergrondsleggen van de kabels. En ook het nog altijd uitgebreid testen van iedere geslachte koe op BSE... noemt Helsloot disproportioneel of een realistischer en goedkoper veiligheidsbeleid haalbaar is... gaan we aan hem zelf vragen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we ging uh, gingen er een gejuich op na de inaugurele reden gisteren. Nou, dat is niet de gewoonte. Nee. Uh, dat, uh, zelfs applaus is niet de gewoonte. Nee. Dus dat, dat in een wetenschappelijke tempel knikt men dan instemmend... Ja. en sommigen schudden nee, maar de meeste mensen... Uh, volgens mij knikten instemmend. Ja. Nou, uh, ja, uh, u vindt dat wij hier een obsessie hebben met veiligheid... of is dat te, te sterk uitgedrukt? Nou, een obsessie is volgens mij niet helemaal het goede woord, maar we slaan wel nu heel regelmatig door. Dus na elk incident hebben we wel heel erg de neiging om. En we is dan eigenlijk uh, het samenspel tussen, tussen politiek, hè, tussen de, de Tweede Kamer, de regering, om met heel nieuw beleid te komen om dat ene, die ene put te dempen. En dat is heel vaak disproportioneel. Ja, en, en waarom besloot u om hier eens over te beginnen? Nou ja, het gaat dus echt om heel veel geld. Hè? U noemde het voorbeeld al uh, van die ja. hoogspanningen. Dat is 1,7 miljard euro wat wij kunnen besparen uh, door het niet uit te geven aan onzinnig veiligheidsbeleid. Hè? Het gaat hier over een heel klein ja. risico. Ja. Uh, uh, uh, nou, het is niet eens bewezen dat er een relatie is, maar als je een sombere statisticus bent, dan zeg je van nou één kind in de twee jaar krijgt daardoor leukemie. Dat is vreselijk. Uh, maar voor 1,7 miljard euro kun je zoveel meer veiligheid, kinderen, uh, whatever, redden. Uh, dat het gewoon niet, niet, niet reëel is. Die rekensom wordt nooit gemaakt. Nou, die rekensom wordt, wordt wel gemaakt. Uh, maar niemand durft om uh, daarmee naar buiten te gaan. Hè? Ik vond het gisteren heel mooi, je zag het uh, dat het college voor die zorgverzekeringen, dat CVZ, dat zo'n een hoorzitting met. Patiënten voor de ziekte van pompen en de mm -hmm. ziekte van fabriek. Die, die ziektes waar die medicijnen zo ja, duur voor zijn. Precies. Want die medicijnen zijn ook in die zin hè, disproportioneel duur. Hè, als ja. je dat vergelijkt met alle maatstaven die we daarvoor hebben. Uh, maar ja, als je geconfronteerd wordt met slachtoffers, is het wel heel moeilijk natuurlijk om, nou ja, om je rug recht te houden wat dat betreft. Ja wel, maar dat is dan een andere kwestie. Want u zegt die hoge spanningsmasten. Hoeveel kind krijgt daar leukemie van? 0,2 uh, kind? Ja, zoiets. Ja. <lacht> nou ja, dat, dat 0,2 kind hoeft nooit in de ogen te kijken. Dat scheelt. Uh, nee, dat is, maar wat je dus wel merkt... Hè, dat, dat, dat zag je ook uh, van de week weer... Uh, dat hebben we ook eerder gezien... Hè, zowel uh, laat ik zeggen, onze nieuwe landelijke politici... die dan naar een hoogspanningsmast toe gaan... en daar praten met mensen die daar in de buurt wonen. En die mensen... Die gaan natuurlijk terecht vanuit hun perspectief ontzettend pleiten voor uh, meer compensatie voor het feit dat zij daar wonen. Maar heeft dat ook te maken met wat we straks bespraken hier, de kwaliteit van bewindspersonen, hadden dat over het nieuwe kabinet, maar dat geldt ook voor het huidige kabinet, dat die vaak te veel voor de korte termijn zijn, te veel hun oren laten hangen naar burgers en klagende burgers achter gelijk geven of willen geven. Anders krijg je weer gedonder in de kamer een stukje in de krant. Daar heeft dat heel erg mee te maken. Ik pleit in mijn reden ook voor meer regentenmoed. Hè? Dat is een beetje weer de oude bestuurlijke stijl. Pas op, hè. Uh, ja, dat is misschien wel de heel erg moed, een Regenten, Regentenmoed, een ja. ja. uh, <laughs> Maar het, waar het om gaat is dat je inderdaad niet uh, alleen maar luistert... naar de paar mensen uh, die, die ergens slachtoffer voor zijn. En ja, misschien je... ook echt slachtoffer. Die zijn ook echt slachtoffer. Tuurlijk. Nee, die zijn ook echt slachtoffer. En natuurlijk, die hebben echt alle recht om te vechten tot de laatste snik... voor. Nou ja, hun leven, hun welzijn, hun volksgezondheid. Maar als, dat is waarom ik het woord regent gebruik. Je staat er, wat mij betreft, als bestuurder voor het algemeen maatschappelijk belang. En wat er dan die bestuurders, vooral Tweede Kamerleden... Die, ik heb ook over die hoogspanning met Tweede Kamerleden gesproken. En wat ja, zeggen ze dan? Ja, die zeggen dan eigenlijk van een beetje schouder ophalen... van ja, hè, er zijn toch mensen en die sturen dan een mailtje naar ons. Dus, dus de maatschappij vindt dat we dat moeten doen. Maar de burgers vinden iets dan... ja. ja. En, en nou ja, uh, het was wel mooi dat in de Volkskrant was een peiling gehouden. Twee keer een peiling. Eén gisteren die vond ik natuurlijk erg mooi of mensen het met mij eens waren. Dat was 90 was het met mij eens. Dus ik hou het nu uh, heel goed. Uh, ja. Maar ook bijvoorbeeld over die uh, dure medicijnen... waarvan twee derde van de, van de 1500 of zo mensen die reageerden zeiden... nou ja, dat is disproportioneel, dat moeten wij niet doen. Ja. En, dus daar, en daar richten bestuurders zich onvoldoende op... Wat? Het zijn natuurlijk wel, die hoogspanning en die medicijnen, het zijn twee hele verschillende kwesties natuurlijk. Maar ze vallen volgens u wel allemaal onder hetzelfde noemer. Ja, wat mij betreft valt het onder dezelfde noemer. Omdat wij hebben ik zeg, een beperkte, een principieel beperkte hoeveelheid. euro's beschikbaar om mensen levens uh, uh, om veiligheid te kopen. Veiligheid is gezonde levensjaren. Nou, met het geld dat je hebt, moet je het doen. Ja. En dat geld kun je steken in. Medicijnen in hoogspanningspreventie. je kunt het steken in verkeersdrempels. We hebben gezien de afgelopen jaren... We zijn 600 verkeersslachtoffers per jaar of zo minder... dankzij investeringen daarin. Dat er overal en dat, rotondes zijn gemaakt? Ja, die rotondes, uh, <lacht> ja, dat is ja, veel allemaal dat vreselijk. Maar ja. dat scheelt wel 600 mensenlevens. Ja. Uh, nou ja. En het extra uitgangen bij de aanleg van tunnels... daar maakt u zich ook uh, boos over. Ja, nou ja, dat, precies. Al... Dat, kijk, een hilarisch voorbeeld, dat heb ik ook genoemd... Hè. als je bij de trein tussen Amsterdam en Utrecht gaat... Hè, dan heb je een heel klein tunneltje van 100 meter. Als je je ogen knippert, merk je het niet eens dat er een tunneltje is. Maar er zitten dus aan beide kanten vijf nooduitgangen. En je kunt dus ook gewoon, die 100 meter, kun je ook gewoon langs de... Te dat is het, kijk, dat is een voorbeeld van... Hoe komt dat? Dat komt omdat... Een adviseur, in dit geval de brandweer... Hè, vanuit een gedachte van nou, hoe, veilig, hoe, hoe veilig kan ik het maken... die zegt van nou ja, doe er nog maar wat bij. Ja, eh, die hoeven er niet voor te betalen. En dat is uiteindelijk zijn wij met z'n allen die daarvoor betalen. En dat geld kan dus bijvoorbeeld, hè, wat ik altijd als voorbeeld gebruik... niet in gratis school vooruitgestoken worden. Als we dat zouden geven... dan scheelt dat echt 100.000 levensjaren eh, per jaar in Nederland. Hè. Want dat, dat is het grote verschil... Hè, ik zeg. Uh, wij hierbij leven zes tot zeven jaar gemiddeld al langer dan mensen die ik zeg, op het minimum uh, leven. Dus, dus dat mensen ik zeg, wat meer welvaart krijgen, daardoor wat meer fruit kopen en zo. Dat schoolfruit, als je dat verstrekt, heeft dat aantoonbaar veel veiligheidseffect. Maar, maar zou je kunnen zeggen, als je het wat plechtig zegt, dat politici oogsten op de akker van de angst. Als eh, burgers ergens bang voor zijn, boos of bang, die combinatie, dan, dan reageren ze heel snel. Akker van ja, de dat, angst. Ja, mooi. Hè? Ja, mooi hè? Ja. Ja. Of niet mooi. <laughs> nee, maar wat ik ermee bedoel, het, het, worden wij daar ook bangere burgers van? Dat we alles in de krant lezen, dat de politiek allerlei grote gevaren eh, probeert te tackelen en vervolgens gebeurt. Dat we niet genoeg worden wij er. Dus, banger van als volk. Nee, grappig genoeg... worden wij er als volk niet banger van. Hè? En, en, en het is wel mooi dat het beeld sprak akker van de angsten. Alleen die politici oogsten daar niet op. Dat denken ze vaak. Maar de burgers... als wij die bevragen, hè, dan zijn burgers... keiharde realisten. Dat bleek uit die peilingen... maar dat blijkt uit zoveel onderzoekjes die wij doen. Burgers zitten echt heel strak in de leer. Hè? Van, nou ja, als het te duur is... gaan we het niet doen. Ja, behalve als het in mijn achtertuin staat. Dus dan hè? hebben maar die politici dan... eigenlijk... een heel verkeerd beeld van die burgers. Ja, politici begrijpen burgers echt heel slecht. Politici reageren... Heel Heel snel, he, ik noem dat voorbeeld van Tweede Kamerleden, als die dan de vraag zo ja, de maatschappij wil iets. En dan vraag je aan zo'n Tweede Kamerleden hoe weet je dat? Nou ja, ik heb een mailtje gekregen. Ja. En dus dat of ik heb met een lobbygroep gesproken. He, dus dat so is precies zo wat. So huh? ja. En dat is waarom ik zeggen, moet probeer daar nou eens overheen te stappen. En probeer te, te, te denken. He, en veel bestuurders voelen dat wel in hun eigen onderbuik. Van wat is nou wat de hele samenleving wil? Maar nou, dan kun je in de media een slechte bewindspersoon worden. Want die negeert alsmaar uh, de wil van burgers. Je krijgt boze kamervragen. Uh, de oppositie gaat, gaat tetteren en je wordt weggetwitterd enzovoort. Ja, nou, dat heeft ook het Haagse huwelijk. Hè, daar is mooie boekjes over geschreven. Dat, dat de hele Tweede Kamer en bewindspersonen kijken uh, naar de media. En denken dat wat in de media staat, dat is uh, hetgene waarop wij moeten reageren. En burgers die zitten daar heel anders in. Als er een ramp gebeurt, willen ze daar graag over lezen. Het is dus bijvoorbeeld zo'n Amsterdamse treinbotsing, hè, dat willen we allemaal lezen in de krant. Maar burgers die over bevraagt, dat is ook internationaal onderzoek naar gedaan... die zeggen, dat betekent helemaal niet dat we willen dat er weer een miljard naar extra treinveiligheid gaat. Ook treinreizigers zeggen dat. Hè. Die zeggen, ja, nou, wij weten dat treinreizen nou ja, een veilige vorm van transport is. Pech moet weg, dat idee. Dat je nooit meer eens een keer uh, pech kan hebben. Ja. Ze dus willen het ja, allemaal uitsluiten. Precies, precies. En, ja. En uh, wat u bovendien ook uh, verbaast... is dat die mensen die die veiligheidsmaatregelen bedenken... die uh, vaak zelf niet hoeven te betalen. Ja, ja dat precies. Dat is een dat mechanisme. U, dat een is paar toeleg... van die principes... Waardoor, uh, waardoor het veiligheidsbeleid zo de verkeerde kant op kan gaan. En wij hebben in Nederland heel vaak adviseurs... die adviseren over veiligheid. Dus ik noemde dat voorbeeld van gemeenten... die gaan over uh, rijkstunnels. Hè? En die adviseren dus... Nou, dit maakt die tunnel nog maar wat veiliger... En ze hoeven er niet voor te betalen. Het Rijk is degene die dan in dit geval voor moet betalen. Maar dat geldt voor heel veel dingen. Dat ook de overheid richting private partijen, nou doe nog maar een tandje veiliger. Dus daarom, ze, wat, ik zeg, wat ik altijd bepleit is, richt je veiligheidsstelsel nu zo in... dat degene die iets wil, er ook voor moet betalen. Kijk, dan krijg je de afweging: oh, kan ik met mijn euro's niet beter iets anders doen? Terwijl we nu te vaak miljarden uitgeven om te voorkomen dat we achteraf, of politici achteraf, gedoe krijgen, politiek gedoe. Ja. En daar worden afgerekend Precies. Aan, aan, op die vierkante Precies. kilometer in Den Haag. Ja. ja. Dat is een cynische conclusie, want het is uw en mijn belastinggeld. Zeker, zeker. Nou, en dat is ook een reden waarom ik me dan ook zeg, een heel klein beetje wetenschappelijk activisme veroorloof. Om te zeggen: van, nou, daar moeten we wel met z'n allen over nadenken. Be hebt u ook een beroepsdeformatie? <laughs> o, ongetwijfeld heel veel, wat maar wat bedoel je? Viswaar, kun je nou een interview stellen? <laughs> ja. <laughs> nou ja, dat, dat, u, dat het u ook voortdurend opvalt. He? Dat, dat, ja. dat als u een bord ziet en u denkt, oh god, daar heb je weer wat. Of als u bijvoorbeeld in een, in een tunnel rijdt... dat u meteen gaat kijken hoeveel, hoeveel nooduitgangen zijn hier zo. Dat, dat bedoel ik. Ja, dat, nee, dat, dat je dat, dat voortdurend op je heen zeker. ziet. Nee, dingen nee, dus, die andere mensen misschien helemaal niet opvallen. Nee, klopt. Nou ja, dat, is ook, dat is ook wel het leuke van het vak. Want je kunt wel de hele tijd genieten. Ik zie weer een nooduitgangbordje denk ik... ga, wat leuk dat het er is. Want daar gaan we toch niet naar kijken als er brand is. Hè? Dat soort uh, dingen. Of uh, bij mij in de buurt is, vind ik echt een klassieker. Sinds twee jaar hebben we nieuwe bordjes. Pas op, hoog maïs. En dat is dan als dat maïs hoog is, dan kun je moeilijk om de hoek heen kijken. Uh, dus hebben ze een bordje daarvoor neergezet. Pas op, hoog maïs. En dan kun je nog minder zien. Uh, <lacht> en dan leg je op het bordje. En nou goed, dus maar dat... uh, ook in de winter als dat maïs. Uh, nee, nee, nee, helemaal nee. dat hebben we dan, dan keurig ambtelijk gedaan. Dus als het maïs niet hoog is, dan wordt het uh, bordje weggehaald. Ja. We hebben ook maar, de ambtenaren voor. He he heeft u hier al uit. vreemde <lacht> dingen uh, aangetroffen in dit gebouw sinds u hier aan bent gekomen? Nou ja, kijk, ook hier zijn natuurlijk, ja. ik zag er net buiten... van die mooie nooduitgangsbordjes. Ja. En dan bent u ook verplicht om dat aan uh, ja. te leggen. Hè? Dus, dat nou, is ja, gewoon wettelijk uh, verplicht. Uh, ja? ja, precies. Maar het is weggegooid, geld. Uh. Want daar kijken we niet naar. Uh. Uh, nou ja, hier, al, zit ook de omgekeerde kant. Al die hè? poortjes heeft, Die poortjes, die verveiligingspoortjes. Ja. Dat is natuurlijk ook een vorm van... Uh, als je daar de kosten baten uh, van afleemt, uh, af, uitrekent... er zijn nu miljoenen alleen al hier ingestoken... Hè? Je uh, ja, moet hier allemaal door de tournikets, ja, moet hier precies, met pasjes en zo? Nou ja, kijk, als je daar gewoon. Fort mijn, Los noemen ze het ook. Standaard oh, ja. rekensom op los laat zou je zeggen. Nou, alleen al op het mediapark he, mag gewoon één keer per jaar iemand doodgestoken worden. Uh, dan hoeven die poortjes, uh, het ik zeggen, die heb je Ja, niet. Ja, dat, maar dat is natuurlijk een rare afweging. Die zegt, nou oké, okay, dat geld besparen we. Maar ja, dan is gewoon één keer per jaar wordt er iemand doodgestoken. Ja, maar dat is kunnen Maar je is per jaar een nieuwe NOS-voorzitter die weggestuurd wordt, omdat de politiek zegt. Nou ja, dat moet, dat, dat moet je dus. Nou, we hebben dus een enkele keer wel een politicus die zijn rug recht houdt. Hein? Weet je wel, Donner is natuurlijk een, een befaamd voorbeeld bij de TBS. Die zei: van, Nou ja, weet je, we gaan het systeem gaan we niet nog uh, topswaarder maken. Zo werkt het. Nu zit er een foutje in. Dus het kan wel. Um, en, en je moet dan altijd zeggen: van ja, en dat begrijpt dus de Nederlandse. burgers burger, vinden dat oké. Okay. Die vinden dat oké. Ze zeggen: Nou ja, dat geld heb ik dus gestoken in iets anders wat meer oplevert. Nou ja, we hadden het net over die poortjes en de, en de Fort Noss. Het is inderdaad iets wat mensen opvalt voordat je hier binnen bent. Je moet nog langs, langs een portier en dan moet je langs zo'n draaideur. En dan moet je later weer langs zo'n draaideur. Maar goed, dat heeft natuurlijk... hier Op het Mediapark heeft het te maken met de moord op Pim Fortuin. Daarna is dat gewoon echt uh, ja. Ja, is, is dat opgeschroefd, die veiligheid. Maar goed, sinds 9-11... Dat, /11, dat gebeurt er buiten. Ja, dat gebeurde buiten. Dat, dat is, is het ook het mooie. zo. Dat ja. is het mooie. Ja. Maar goed, maar sinds 9-11 heeft dat natuurlijk ook iets mee te maken. Ik bedoel, daardoor is dat volgens mij wel uh, een hoge vlucht genomen. Of ja. heb ik het mis? Nee, dat klopt wel. Maar dan 9-11 even, omdat het zo'n mooi voorbeeld is. Hè. Er zijn 3000 mensen bij omgekomen bij dat instorten van die torens. Door dat ja. vliegverbod wat erna kwam, hè, moesten mensen over de weg. En dat heeft geresulteerd in 4000 extra verkeersdoden. Ah. Kijk, dat is al, weet je, dat is, al van die, ja, dat is wel een leuke statistiek dan als je dat uh, zo eens vergelijkt. Goed, dankjewel. Er was een, uh, vast ongetwijfeld nog heel veel meer voorbeelden te noemen. Maar de boodschap is duidelijk. Hoogleraar, bestuurder van veiligheid Ira Helsloot hoorde u. Het ging dus over de soms buitensporige veiligheidsmaatregelen... die in ons land worden genomen. En Veel succes met het hoogleraarschap. Dank u wel. De woede onder moslims over de film Innocence of Muslims, die sinds het verschijnen op YouTube begin september wereldwijd... tot uitbarstingen van geweld heeft geleid... Die film blijft de gemoederen verhitten. In Pakistan, waar gisteren bij demonstraties 15 doden zijn gevallen... zijn de wegen naar Westerse doelen, zoals ambassades en hulporganisaties... geblokkeerd om erger te voorkomen. Hetzelfde Westen verklaarde een Duits tijdschrift deze week... in navolging van het Franse Charlie Hebdo... spotprinten van de profeet Mohammed gewoon te zullen plaatsen. De vraag is, moeten we wel zo aan ons grondrecht... van vrijheid van meningsuiting vasthouden? Of vraagt dit moment, gezien de ophef elders... misschien toch om een andere aanpak... We gaan het bespreken met de filosofen en broers Frank en Maarten Meester. Die in hun boek Meesters in het hier en nu onder meer over dit thema schrijven. Goedemorgen beiden. Goedemorgen. Een hele simpele vraag. Die film Innocence of Muslims. Uh, is van belabberde kwaliteit. als iedereen het over eens. Het is een belabberd product. Cinematografisch. Maar het is wel nieuws. Iedereen heeft het erover. Als jullie hoofdstukteur zouden zijn van een website of een tv-station. Zouden we dan bij jullie die film kunnen zien? Ondanks misschien een gevaren? Nee, zeker niet. Maar ik hoop dat ik als uh, hoofdredacteur ook nog altijd uh, filosoof zou zijn. En ik zou zeggen: Wij zenden dit niet uit omdat deze film niet bijdraagt aan een zinnig debat. Oké. Okay. Ja, ik, ik, ik, als ik daarom. Ja, ik, ja, ja. wel... nee. ja, ja. ik, ik zou het tenminste. Ja, ik zou het natuurlijk wel uh, uitzenden, omdat het juist uh, denk ik onderdeel is. En het uitlokt tot een zinnig debat. Jullie zijn het gewoon altijd met elkaar oneens, per definitie. Uh, nou, dat kan niet, hè? Dat is een lastige vraag. <laughs> Daar kunnen we geen antwoord op geven. Want... Nee, dan zouden we in de, meteen een college moeten geven over paradoxen. Ja. Nee, maar dat is ja. ook wel vaak... Jullie hebben ook een serie in Trouw geschreven waarin het... het, het... In de vorm van een, een, een gesprek ja. vaak gaat. En dan zegt de ene dit en dan zegt de andere dat. Dus dat is ook voor jullie de, een manier om een onderwerp te. te... Ja, ja, en dat, zo... is, dat is ook een beproefde filosofische methode. Ja. Ze hebben het boek ook geschreven. Maar ja. zo is de filosofie bijna begonnen. Hè? Gewoon in gesprek gaan met mensen. En jij denkt dit, maar heb je hier wel aan gedacht? En op zo'n manier eh, vooronderstellingen boven water halen. En daarom is het dus ook belangrijk dat deze film. Wel uh, getoond wordt. Want op die manier lok je dat debat uit. Het is alleen al zinvol dat moslims dan kunnen uitleggen waarom bijvoorbeeld dat verbod op het afbeelden van de profeet zo zinvol is. Ja, dat kunnen ze ons dan eens even gaan, heel goed gaan uitleggen. Ja, en ik als burger hier zou graag uh, dat, die film willen zien. En nu kun je hem heel makkelijk zien. Je gaat gewoon naar YouTube en teristie. Ja, een stukje. Ja, ik kunt hem ook een langere versie zien. Um, maar ik zou als abonnee op jullie krant of website... zou ik denken, ik wil dat gewoon bij jullie kunnen zien. Wat voor gekkigheid dat ik daar niet naar mag kijken. Ja, kom, het beslissen jullie dat voor ja. mij? Ja, het is nieuws. Nee, natuurlijk. Dat moet je, dat moet je zelf kunnen beslissen. Ja. ja, nou ja, ik denk niet. Want iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En ook als hoofdredacteur heb jij die. En jij moet het dus ook uitzenden... waarvan jij denkt dat het debat uh, te goede komt. Ja, en als je dat niet denkt, dan moet je het niet uitzenden. Maar heeft het er ook mee te maken dat er stenen gooien zijn... en waarbij doden vallen... Uh, en dat je dan als hoofdredacteur het risico loopt dat het tegen, zich tegenkeert... zoals we in Denemarken en in andere landen hebben gezien? Nou, dat mag in elk geval niet de motivering zijn om het niet te doen. Ik kan me wel voorstellen dat je het om die reden niet zou doen. Maar dat, dat is niet Maar dat zeg ik natuurlijk vanuit alle veiligheid... want ik ben geen hoofdredacteur... maar dat mag niet de belangrijkste reden zijn. Maar Frank, hij zegt ik zou het wel plaatsen... dan komt er een dreigbrief binnen bij jouw krant of bij je website halen of je krijgt een bom door de brievenbus. Ja, dan, dan moet je de politie bellen. Gaan. En het filmpje laten staan. Het filmpje laten staan, ja, dat je doen. kijk, er zijn natuurlijk grenzen. Kijk, iemand bijvoorbeeld, Spinoza heeft er een heel duidelijk onderscheid gemaakt. Die zegt die maakt een onderscheid tussen handelen en uh, uiten. En die zegt, zodra het om uiten gaat, moet je eigenlijk alles kunnen zeggen. En zodra het om handelen gaat, uh, heb je een probleem. En het uh, moet niet alles kunnen, moet je daar beperkingen kunnen opleggen als staat bijvoorbeeld. En uh, het maar... probleem is natuurlijk wanneer een Uiting een handeling wordt. Precies, is zo'n filmpje. Ik wou net zeggen, ja. is zo'n filmpje een uiting of is zo'n ja. filmpje een handeling? Dus dat, dat is altijd iets waar, waar je problemen. Waar ja, je, dat ja, is blijkt ja, moeilijk ja, te ja, zeggen. Ja. Maar ik denk dat je dat niet in abstract al eventjes kunt vaststellen. Nee. Voor altijd. Dat moet je inderdaad per geval bekijken. En natuurlijk als de risico's veel te groot zijn, als je uiteindelijk. Uh, uh, de kans dat je daaraan doodgaat ongelooflijk groot is... dan moet je ermee stoppen. Maar in de tijd van Spinoza ja. waren er nog geen filmpjes en er geen YouTube. Nee, maar er was wel een <lacht> hoop ellende. Die oh, die de de eh, Winston, die ja. ja, de boek de, de, de de, lins... had dezelfde uitwerking op grond van de, ja, zijn opvatting. Maar, maar ik denk ja. dat een nuancering belangrijk is. namelijk is het verschil tussen of je iets moet kunnen zeggen... en of je het moet zeggen. Ja, dat bepalen anderen. Nee, dat moet je zelf bepalen. En ik denk dat het begint met eigen verantwoordelijkheid... en dat er aan die eigen verantwoordelijkheid nog iets... Vooraf gaat, namelijk überhaupt het vermogen om iets te kunnen zeggen. Het vermogen om na te kunnen denken. En daar is filosofie volgens mij eh, heel belangrijk voor. En dat je dus ook kijkt ja, wat de context is. Hè? Want je kunt dus zeggen, ja, zijn die moslims? Is het nou een gebrek aan ontwikkeling? Dus er zijn mensen die dat zeggen. Er waren twee mannen op tv in de ja. lunchroom in Beirut... en die zeiden dat. Ach ja, het is een gebrek aan ontwikkeling. Ja, dat is natuurlijk heel makkelijk om dat te zeggen. He? Alsof alleen die moslims niet ontwikkeld zijn. Sommigen, want er zijn natuurlijk ook niet iedereen die de straat op gaat. Ja. Maar je kunt ook de vraag stellen, is degene die zo'n film maakt... Is die, wel, ja, is die wel ontwikkeld? Maar die heeft toch recht op zijn eigen gebrek aan ontwikkeling? Hij heeft het recht. Maar de vraag is, moet je daar ook gebruik van maken? Dat bepaalt hij. Ja... Ik Hoe denk, dat je, ik denk dat je als filosoof verder moet gaan... en dat je ook moet ja. kijken van, ja, wat is eigenlijk ontwikkeling? En is het niet zo dat het ook een gebrek aan ontwikkeling van ons allemaal is? Ja, wat is de context waarin uh, deze film vertoond wordt? Wat is de context van de woede? Nou, ja, en ontwikkeld? Nou ja, nou, wat, wat is de context? Ja, nou. Kijk, ik neem aan dat sommige luisteraars in de auto zitten als ze dit horen... Ik neem aan dat die auto in heel veel gevallen ook op uh, benzine rijdt. Dan kun je ook afvragen... Ja, heeft het feit dat ik olie gebruik... heeft dat ook iets te maken met deze film en met deze woede? OPEC, Arabische landen. Ja, ik denk dat je dat ook mee moet nemen. En ja, dat is volgens mij filosoferen. Dat je dus niet zegt, ja, gebrek aan ontwikkeling. Dat je kijkt, wat is, die ontbrek, die, wat is dat gebrek aan ontwikkeling? En heeft misschien mijn eigen gedrag daar ook iets mee te maken. Maar mag, mag het een norm worden, wat, wat je onder die moslimdemonstranten natuurlijk ziet... het totale gebrek aan, aan het vermogen om enige kritiek op hun godsdienst... of op de profeet toe te laten? Je mag hem zelf niet, zelf niet ja. afbeelden in hun, hun godsdienst. Nee, natuurlijk mag het geen... Ja, ja, mag dat mag, het mag het ja, zijn? Ja, nee, het maar, mag... Ja, oké. Okay, nou, ja. Ja, Frank? Ja, Frank. Ja. Ja, Frank. Ja. Ja. Ja, ik ja. Is, is toch nog fout gedaan? Nou, ja. Nee, kijk, ten eerste moet het natuurlijk opgemerkt worden... en dat is ook zo goed, dat liet ook die uh, journalist... bijvoorbeeld van, uh, uh, van het journaal zien... die ging met mensen praten... die liet, liet ook zien dat bijvoorbeeld... het grootste deel van de bevolking niks doet. die is het er helemaal niet mee eens. Dus wat gebeurt hier? Er is hier inderdaad een kleine groep... Uh, moslims heel veel bezig. En er is natuurlijk één of een paar mensen maken zo'n filmpje. Dus er zijn een paar heel weinig mensen die eigenlijk een ongelooflijke rel veroorzaken. En dat is de, van de ene kant natuurlijk vervelend, want er zijn ook doden bij gevallen. Dat, is allemaal, dat beteur ik ten eerste, dat vooropgesteld. Van de andere kant maakt het bijvoorbeeld dat wij daar nu over praten, maakt dat die hele groep moslims die dus niet gaat demonstreren daar weer een standpunt over moet ontwikkelen. Dus het is niet een gebrek aan ontwikkeling. Dit is precies de ontwikkeling. Dit hele gebeuren. Dat is, wat de ge dat is de ontwikkeling die gaande is. En die maakt dat mensen daarover na gaan denken... en dat, dat mensen daar een standpunt over moeten ontwikkelen. Dus ook waar Maart het over heeft, dat wij moeten gaan nadenken over... inderdaad, wij gebruiken ook olie, wij werken door, uh, door hoe wij leven... mee aan het hele, de hele machtsverhoudingen die, die wereldwijd zijn. Dat wordt precies allemaal door dit soort dingen, door dit soort filmpjes... wordt dat toch maar ter discussie gesteld. misschien is dat Ja, die... het wordt ter discussie gesteld, maar is, dat is het begin vervolgens moet je ook echt een analyse hebben van wat er aan de hand is. Wij kunnen hier vandaag alleen maar zeggen, hè, in, in het format... In, ja, ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Maar, <lacht> <lacht> Kijk, wij kunnen alleen maar zeggen... Als je, uh, spreekt, het spreekt, spreekt, je, je mening. Ja, als je echt hier iets over wil zeggen, ja, dan moet je daar een boek over schrijven. Dan moet je dus analyseren wat ontwikkeling is. Dan moet je ook analyseren hoe deze woede samenhangt met het gedrag van ieder van ons... Ja, nou, en dat is, is volgens mij filosofie. Filosofie ja. is dat je nadenkt over het goede leven. En het goede leven is niet wat veel mensen tegenwoordig denken. He, wijn drinken, een blokje kaas erbij. Dat is niet het goede leven. Het goede leven is dat je gewoon bij alles wat je doet nadenkt van ja, wat betekent dit voor mijn omgeving? Wat betekent dit voor anderen? Ik en dan er nog kun je het pas over ontwikkeling hebben. Ja, nou, nou, kijk, wat, wat die, het is niet alleen maar zo dat er een discussie doorkomt. Het is ook zo dat we daar onze identiteit ontstaat daardoor. Kijk, mensen we, waar we misschien naartoe willen... als we voorbij als we zeggen, nou, dit soort dingen zijn zo goed... want dan uh, halen we alle taboes uit de wereld, dat is fantastisch. En op die manier leven we straks allemaal heel mooi samen. Maar het is gewoon bekend dat uh, niemand wordt fan van... FC de wereld. Je wordt fan van FC Ajax. Om je te onderscheiden van de anderen. Dus het is een ander die maakt dat jij kan bestaan. En dit soort uh, uitingen maken... Ik denk dat veel moslims er heel blij mee zijn. Die kunnen eens lekker op een vlag gaan trappen. Die in de fik gaan steken. Ja, die kunnen is van de, week. de uh, fijn vormgeven. Dus het is, het is iets wat je niet zomaar even kwijtraakt. Dit zal altijd blijven bestaan. Altijd weer op andere manieren. En door erover te praten zal het weer veranderen. En zal, het weer, zal misschien dit taboe wel verdwijnen, maar er komt altijd wel weer een ander taboe... om je af te zetten tegen een ander. Rushdie, zei, ik, ik Van die demonstranten hebben we waarschijnlijk heel weinig misschien... want niemand heeft dat filmpje gezien, want dat is denk ik ook al tegen de godsdienst. Maar Rusty zei uh, over zijn eigen boeken, waar natuurlijk ook heel veel goed over is geweest... wie mijn boek uitleest, die wil zich laten beledigen. Wie het uitleest? Ja, ja, ja ik kan het ook wegleggen. Het het oh, ja, op die manier. Ja, maar ja. ik denk dat er heel veel mensen die zich hebben laten beledigen... het niet hebben uitgelezen. Dus nou uitge ja, ja. ja. ja. ja. Dat, dat is, uh, dat, daar zit natuurlijk wel iets in... Dat je dat wil. Kijk, die, ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Die, de, de, denken jullie dat, uh, dat er in, in de toekomst... Kijk, je hebt natuurlijk uh, internet, uh, snelle informatie... Dat, er een soort, uh, dat we in een soort overgang zitten naar een tijdperk... waarin er minder taboes zullen zijn? Nou, ik denk het dus niet. heb ik niet. Eigenlijk net betogen, Want ja. Ik denk dat we die taboes nodig hebben. Ik denk wel dat, natuurlijk. Kijk, we konden ooit de geschiedenis vertellen vanuit ons perspectief. En er was niemand die ons tegensprak. Hè. En dan waren we in de 17e eeuw, dat was het een fantastische Gouden Eeuw. Nu zijn er opeens ook mensen aan het woord... die misschien wel uh, de nazaten zijn van de slaven toen. Dus die vertellen daar een heel ander verhaal over. En dat verhaal, ja, daar moeten wij iets mee. Dus in die zin is er natuurlijk een ander soort discussie gaande. En zullen we bepaalde taboes zullen we iets mee moeten doen? Maar ik denk wel dat we dus die taboes ook nodig hebben om, uh, ja, om iemand te zijn. We hebben, de, we hebben die anderen nodig om ons tegenaf te zetten. En het mooiste zou zijn... Ja, wel, maar, als maar dat, dat is ja. toch iets anders. Of je iemand anders nodig hebt om tegenaf te zetten, vind ik toch nog iets anders dan dat je een taboe nodig hebt. Nou, ja, dat zijn toch kijk, niet dezelfde dingen, hè? Nou ja, kijk, taboe, wat is een taboe? ja, dat precies, taboe is in dit geval vrij duidelijk het Ja, precies, dat je de dus profeet niet mag afbeelden. Ja. Ja, nou ja, kijk, zoiets is een... Je, ze zeggen wel, culturen, die hebben zich... Uh, die zijn om, een, om taboes heen zijn die ontstaan, hè? Die, staan, die, die bestaan ja. rond taboes. Als je fan bent van Ajax, dan mag je niet zeggen dat Ajax ook zomaar een club is. Ik noem maar iets. Dus daar heeft het wel mee te maken natuurlijk, met, met, met wie jij bent. Hoeveel dat er dingen niet gezegd ja. mogen worden en die een ander dan misschien zegt, en dan kan je ik praat gerust door me heen ja. hoor. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar hoe, hoe verhoudt zich ja. dat tot de regels die wij hier in Nederland hebben? Je mag bijvoorbeeld de koningin niet verschrikkelijk beledigen. Er zijn regels als het gaat om... Eh, het maar De, de, de holocaust. Enzovoort. Ja. Ja. holocaust is nu ja. een beroemd voorbeeld. Ik ja. woon zelf in het land van de Staten waar dat eigenlijk niet bestaat. Nee, er bestaat gewoon een nazi-partij. Ja. Daar is mijn kamp gewoon te koop. Ja. Ja. Je mag op de straathoeken verschrikkelijke dingen over wat voor minderheden roepen omdat ze meer de houding hebben van nou ja dat je de tijd voor hebt voor die onzin ja. en is er eigenlijk niemand die daar aanstoot aan. Is nee. dat een beter systeem dan, dan wat wij hebben, het millimeterend allemaal regelen met uh, godslasten. Ja, ja. ja, ja, nee, maar... ik denk veel beter. Ik weet niet of die motivatie die jij in elk geval geeft van de Amerikanen of dat de juiste is, hè? Maar ik denk dat. Nou, freedom of speech zit in een constitutie. Maar je mag Ja, wel nee, niet... ik bedoel die motivatie van moeten we ons daar allemaal mee bezighouden. Ik denk dat dat niet de goede motivatie is, maar ik denk dat. Als jij zegt, wij willen leren denken. Wij willen leren argumenteren. Ook wat Frank zegt, we leven in een wereld... waarin we gewoon altijd zullen botsen met anderen. Dan is het enige wat je kunt doen... ook die, ja, die diepste gevoelens van anderen ter discussie stellen. Ook de holocaustontkenners. Ja. Alles. En, en, en ja. dat is ook het probleem... juist van de liberale uh, maatschappij... dat wij geleerd hebben... om samen te kunnen leven met anderen... dat we juist datgene wat mensen drijft... wat het belangrijkste is voor mensen... dat we daar niet over hebben... om conflicten te vermijden. En zo kom je niet verder. Dus in zoverre ben ik het met Frank eens. Ik ben het alleen niet met Frank eens... dat ik zeg, ja, het moment dat je... met anderen gaat praten over die diepste... Drijfveren, moet je dat wel op een bijzonder verstandige manier doen. En moet je ook de intellectuele gereedschappen hebben om dat te doen. En moet je ook respect hebben voor die ander. Moet je ook het vermogen hebben om te luisteren naar die ander. Als je dat allemaal niet hebt, niet aan beginnen. Okay, Eerst cursusfilosofie. <laughs> en niet één cursus of, maar, of ons boek lezen, maar dat is ook <laughs> alleen het begin. Ja. Oké, okay. ja. we hebben de afgelopen, denk ik, negen minuten jullie nee, nee, vrijheid van nou, meningsuiting Ja, ja, ja ik, ik, ik, ik heb niet 20. geklokt. Nee. Het, het leek negen minuten, want het was langer zin. <laughs> ja. uh, hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. U hoorde Frank Meester en Maarten Meester over de vrijheid van meningsuiting in het Westen en de woede die dat ontketent in het Oosten. Volgende week ligt hun boek, ligt hun boek we noemden het al even, Meesters in het Hier en Nu in de Winkel. En het is een uitgave van Veen Media.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 Johnson hoorde u Talk of the Town... van de film soundtrack Singalongs and Lullabies... voor de film Curious George. Dat is uit 2006. Heb je die gezien die film Ik, ik heb hem niet gezien. Nee, ik het niet. In 2007 richtten twee Nederlandse vrouwen... Maria van der Heijden en Ellen Tacoma... Women on Wings op... Deze organisatie is erop gericht om kennis over te dragen op het gebied van management, financiën en marketing aan Indiaanse bedrijven. Met als doel de werkgelegenheid voor vrouwen op het Indiaanse platteland te vergroten. Immers, zo weten beide oprichters, een vrouw in India met een baan besteedt haar inkomen aan onderwijs voor haar kinderen. Afgelopen maandag vierde Women on the Wings haar eerste lustrum in het bijzijn van prinses Maxima die bekendmaakte dat de organisatie in de eerste vijf jaar van haar bestaan... maar liefst 51.300 plattelandsvrouwen in India aan een baan heeft geholpen. Over het initiatief gaan we praten met een van de oprichters, Ellen Takoma. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, dat was natuurlijk een grote partij, of niet? Dat was zeker een grote partij, ja. Vijf jaar is het jullie gelukt meer dan... Uh, 50.000 vrouwen. Ja, ik, ik weet helemaal niet, uh, hoe, hoe, hoe zijn jullie op dat idee gekomen om, om daar in India aan de slag te gaan? Het lijkt zo willekeurig. Ja, we zijn op het idee gekomen in 2006 zijn we, is er een uitwisselingsprogramma geweest. Ervaren managers naar India uh, samenwerken met bedrijven die uh, uh, kennis nodig hadden ook. En dat heeft ons zo geïnspireerd dat we dachten, hé, hey, hier willen we iets mee. Nou, dan nu terugkijkend het is het heel logisch wat we ermee wilden. Op dat ja. moment wisten we dat niet, dus dat heeft zeker nog een aantal maanden geduurd. En wat feitelijk ook wel, de, ik wel zeggen, de extra zet in de goede richting is geweest... is dat de organisatie waar ik toen gewerkt heb bij Satna, een vrouwencoöperatie... die was in uh, acht maanden tijd, uh, waren daar 300 vrouwen extra aan het werk gegaan... en was hun omzet verdubbeld. Nou, het is natuurlijk onzin om te denken dat het alleen door ons kwam... Echter, zij gaven zelf aan dat de kennisimpuls zodanig was dat ze op een andere manier naar hun eigen werk zijn gaan kijken. Maar wacht eens even, wat voor, wat voor vrouwen zijn dat dan? Want is het dan opeens werk wat er eerst niet was? Nee, er is al wel werk. Er, zijn, er is een onderneming die zegt: ik ga uh, producten ontwikkelen. En dat kan zijn uh, kleding, dat kan zijn uh, mooie uh, producten voor het interieur, textiel en dergelijke. Ze hebben al vrouwen aan het werk. Op dat moment waren er toen daar bij die specifieke organisatie al 400 vrouwen aan het werk. De rest maar, is mannen die daar aan het werk zijn. Er zijn een paar mannen aan het werk. Dus dat is dan substantieel minder. Ja? Wat je zag is dat ze al jaren bestonden, maar niet verder groeiden. O, zo. En dat had te maken met het, uh, het ontbreken van, van kennis. Van hoe kan je organisatie of hoe kan je je business verder ontwikkelen. Nou, dat, dat lijkt een ontzettende open deur. Maar het uh, productgericht bezig zijn was voor hun heel vanzelfsprekend, Maar voor wie maak je het dan? Wat wil je klant en wat voor kwaliteit wil die en wat voor kleur wil die en wat voor design wil die? En zijn er nog andere distributiekanalen denkbaar? Nou, allemaal vragen die je kan stellen en die hen aan het denken heeft gezet. En waar we volgens gekeken hebben: van en hoe pak je dat dan aan? Maar kunnen ze dat in India zelf niet? Dat is toch een heel uh, ontwikkeld land in een heleboel opzichten. India is een ontzettend ontwikkeld land met een, een, een zeer rijke, uh, uh, uh, uh, uh, ja, geweldige bovenkant, als ik het zo mag, uh, mag zeggen: bovenlaag. Boven tegelijkertijd als je kijkt naar, ja. naar het platteland... er wonen zo'n 800 miljoen mensen op het platteland... dan zie je dat daar ook nog heel veel ontwikkeling achterblijft. En dit type ondernemers kiezen voor een vorm van ondernemen... namelijk die vrouwen aan het werk op het platteland... Waardoor ze ook niet heel veel financiële middelen hebben om te zeggen van nou ik huur de beste consultants in in India of ik huur het type marketeer in wat uh, een, uh, een internationale opleiding heeft gehad en dit soort dingen dan ook kan bewerkstelligen. Dus het stagneert in de groei en wij zagen daar een kans in om ervoor te zorgen dat juist dit type ondernemers verder kunnen groeien. En wat doe je dan? Nou, wat we dan doen is dat we met hen in gesprek gaan. Wat, wat, wat is de behoefte die je hebt? Want het is niet zo dat wij komen vertellen wat er gedaan moet worden. Uiteindelijk moet de ondernemer zelf aangeven... Met wel, de ondernemer ga je dan praten? Met de ondernemer en, gaan die, wij praten. Die, die, ziet dat, die ziet jullie wel aankomen, twee Nederlandse vrouwen? Ja, die ziet ons aankomen. Ja. <laughs> uh, tegelijkertijd is het zo dat het, het, het vinden van ondernemers... waar we mee aan het werk gaan, gebeurt ja, via via. Ja. Uh, we zijn ooit gestart met die ene uh, organisatie in 2006... Dat was een organisatie met ook een mooi wetnetwerk. En daar vandaan zijn we eigenlijk ja, met steeds meer andere ondernemers in contact gekomen. Die hebben ons in contact gebracht. Omdat zij van ja, dit is, dit is zo effectief voor ons. Dit brengt ons zoveel verder. En, en, dat, en zo is, is, is ook het aantal klanten feitelijk gegroeid. Dus jullie lopen nu de hele tijd in India rond met z'n tweeën. Nou, we zijn met z'n tweeën gestart. We zijn met regelmaat in India. En het mooie van Women on Wings is dat we inmiddels een vijftigtal experts hebben. Dat zijn mannen en vrouwen uit het uh, op dit moment Nederlandse bedrijfsleven. Ik bedoel, dat had overal vandaan kunnen zijn, maar goed, we zijn Nederlands. Die zeggen van, hé, hey, ik wil ook wel mijn kennis inzetten. Dus kan ik voor jullie een keer als consultant feitelijk ingezet worden... op een van de projecten in India. En ja, die vijftig, daarvan gaan er zo'n dertig met regelmaat naar India. Ja, Dat is natuurlijk een enorm kapitaal feitelijk wat het vertegenwoordigt. Zij zetten hun kennis in, dat doen zij om niet... En daarmee is, is zeg maar de bandbreedte van het werk van Women on Wink... substantieel gegroeid over de jaren. Maar even van mijn begrip, wat, wat is het verschil tussen een uh, vrouw in India... die een baan heeft in een fabriek, ja. die niks met jullie te maken heeft... en een vrouw die een baan heeft in een fabriek die wel met jullie te maken heeft. In beide gevallen hebben ze werk en krijgen ze ja. een inkomen. Ja. Wat is het verschil? Waarom, wat is de meerwaarde die jullie toevoegen voor die vrouwen? En nagenoeg. als ik kijk naar de ondernemers met wie jij werken. Is, ge, ...genereer zij werk op het platteland. Dat betekent dat het geen fabrieken zijn. Dat betekent dat het werk is wat thuis of bij huis uitgevoerd kan worden. Dus het werk wordt aan de deur gebracht. En dat betekent ook dat die vrouwen op dat platteland... ...want er zijn geen wegen, er is geen fabriek, er is nauwelijks infrastructuur. Dus die vrouwen die bepalen zelf dat ze zoveel uur per dag kunnen werken... ...aan het werk wat hen gebracht wordt. Dus dat is, een, dat is een zelfstandige keuze hoe ze daarmee omgaan. Dus het verschil daartussen is omstandigheden... En locatie. Ja, uh, uh, was nog nieuws. Hè? Afgelopen donderdag uh, werd uh, gestaakt tegen plannen van de regering... om de markt voor buitenlandse bedrijven verder te openen. Hè? Ze zijn bang ja. dat de Walmart en, uh, en consorten daar de hele middenstand uh, weg zullen vagen. Uh, hebben jullie daar nou iets van meegekregen? Ja, dat is een. Uh, dat zeggen, het is in januari voor het eerst afgekondigd. En we zien daar natuurlijk al het hele jaar... In meerdere en mindere mate rumoer over. Het is, het is deze week tot, uh, tot heftige stakingen ook gekomen. Er ja. was een enorme staking uh, gisteren. Um, wat merken we daarvan? India bestaat voor 93% uit wat ze noemen. Uh, de informele sector. Dat betekent heel veel hele kleine bedrijven. Ook wat de papa-mama-winkeltjes uh, genoemd. Natuurlijk voelen die zich bedreigd. Tegelijkertijd, als ik kijk naar de organisaties waar wij mee werken, is het ook een kans. Want dit type organisaties, die grote supermarkten of de grote modeketens... worden verplicht om 30% van hun producten in te kopen in India. En dat betekent, dat doen ze nu nog niet, want dat, dat doen ze elders... of soms doen ze het op in beperkte mate. Dus dat betekent ook als organisatie, als je verder professionaliseert... dat er een kans ligt om orders te krijgen van dit soort organisaties. Ja, maar denkt u nou echt dat bijvoorbeeld Zara en H&M... mochten die dus in India neerstrijken... dat die dan uh, kleding gaan bestellen bij die vrouwen in India... Noem maar wat. Nou, als ze 30% moeten inkopen in India... betekent dat ze ook op zoek gaan van waar kunnen we dat dan doen. En wat je ook ziet als je kijkt naar het social responsibility stuk... dus de maatschappelijk verantwoord ondernemen... is, is er wel degelijk ook bij dit type organisaties... een grote behoefte en zeker een grote vraag... om te kijken hey, hoe kan het op een zodanige manier... dat maatschappelijk breder ook um, op een positieve manier ingekocht gaat worden. Het onzin om te denken dat ze allemaal massaal... bij dit type organisaties gaan inkopen... het is zeker een kans ook. En die staking trouwens, wat denkt u? Zou die die plannen van de regering tegen kunnen houden? Nou, ik vind het vergaand om ja. te zeggen of dat wel of niet zo is. Ik vermoed, kijkend naar uh, de, de, de, de, de premier, Manmohan Singh... die staat uh, al jaren bekend om economische hervormingen. Hij heeft dat ook, uh, nou, ongeveer twintig jaar geleden is hij daarmee gestart. Toen werd het productie werd geliberaliseerd. Dus bedrijven die konden produceren in India kregen toegang... Ik, ik, ik denk dat het nodig is als je kijkt naar de economische groei... om die voor te zetten in India. Hij stagneert enorm momenteel. En daar is, ja, er, er zijn maatregelen ook wel weer nodig. J jullie zijn een succes, Women on Wings. Ja. 50.000 banen, zeiden we straks al. Wat is het perspectief? Waar willen jullie naartoe? Wij willen naar 1 miljoen banen. Dat is de doelstelling die we gezet hebben bij oprichting. Voor, in hoeveel jaar? In 10 jaar tijd. Nou, dan na vijf jaar op 50.000 plus. en dan de stap naar de volgende vijf jaar naar 1 miljoen is groot. Dat je. Bent, je bent we, niet we, zijn nog, we zijn nog zeker niet halverwege. En vorig jaar stonden we op 12.500. Toen hebben we gezegd we beloven te gaan verdubbelen. Dus dat zou 25.000 zijn. We zitten nu op 50.000. Als we de verdubbeling doorzetten ieder jaar. dan komen we op een miljoen in tien jaar tijd. En had het ook in een ander land gekund? Of is India een grote liefde van jullie? Het had, zeker, misschien. Ja, het had zeker in een ander land gekund. Dit is ook mogelijk in Afrika, dit is ook mogelijk in andere uh, Aziatische landen... of wellicht zelfs in Zuid-Amerika. We hebben besloten te kiezen. India is een grote liefde ja. in de zin... we raken geïnspireerd door de, de kracht en de uitstraling... en de power van de vrouwen daar, arm of rijk. Tegelijkertijd met 1,2 miljard inwoners. 800 miljoen mensen op het platteland... die over het algemeen onder behoorlijk... Um, Schamele omstandigheden leven, hebben gezegd, we, maak, we maken een keuze. Laten we ons netwerk en energie stoppen in India en daar proberen een substantiële bijdrage te leveren. Ja, en waarom is dit zo'n mooi land? Door de diversiteit in, um, in natuur, in cultuur, de verschillende religies. Het is, er, het is er rijk, het is er arm, het is er schoon, het is er vies, het is er. Nou ja, het, de, de variëteit is enorm. Ja. En het is een, een, een, een trots volk wat um, ondernemend is. Dus dat maakt het ook heel leuk. Oké, okay, dankjewel. Ellen Takuma hoorde u. Een van de oprichters van Women on Wings, een organisatie die de afgelopen vijf jaar... meer dan 50.000 vrouwen op het Indiaanse platteland aan het werk heeft geholpen. Heel veel succes nog verder. Dankjewel. Ja. Bij de introductie van mijn volgende gast doe ik iets ongewoons. Ik sta op en vraag of ik u een hand mag geven. Ja. Dat voelt... Dat voelt koud aan. En voel ik warm aan? U voelt inderdaad warm aan. Kijk, nou, ik heb straks een test met Nico. Wacht ik ook? Ja, ook nog een koude hand. Ja. Uh, ik zit met drie vrouwen en driemaal koude handen. Daar gaan we het over hebben. Nou. Vrouwen uh, en ouderen hebben het op kantoor aantoonbaar uh, kouder dan mannen en jongeren. Onder dezelfde klimaatomstandigheden. En we zitten hier in dezelfde. Ruimte tenslotte. de temperatuurverschillen aan handen en onderarmen? daar gaat hij weer zijn opmerkelijk. Bij dezelfde kantoortemperaturen zijn de handen van vrouwen... tot gemiddeld 2,5 en een halve graad kouder dan mannenhanden. Ja. Dat blijkt een promotieonderzoek van bouwkundige Liesje Schelle van de Technische Universiteit in Eindhoven. Ze liet proefpersonen halve en hele dagen computertaken uitvoeren... onder verschillende temperaturen... en vroeg hen hoe comfortabel en warmjes zij erbij zaten. Over deze kou leidende vrouwen praten met de onderzoeker. Goedemorgen Liesje Schelle. Goedemorgen. Um, wij voelen nou aan elkaars handen en constateren dat ik warmere handen heb dan jullie als vrouwen. Maar dat zegt nog niks over de vraag of ik het warm of koud of jullie het warm of koud hebben, toch? Ik bedoel, Dit is heel subjectief. Hey, je hebt een koude hand of een warme hand. Um, dat klopt inderdaad. Dat zegt, er, uh, dat zegt voor u er niks over. Maar voor de vrouwen betekent het hebben van koude handen ook een algemene, oncomfortabelere uh, temperatuurbeleving... Um, dus wat ik heb gevonden tijdens mijn experimenten is dat um, vrouwen het onder dezelfde temperatuur kouder hebben uh, dan dat mannen dat hebben. En als je dan gaat kijken nou, waar komt dat dan door um, dat, is dan, dat komt dan doordat zij koude handen en koude onderarmen hebben. Zij voelen ook... en, en de rest van hun lichaam niet? En de rest van hun lichaam niet inderdaad. Dus als je temperatuur af zou nemen zouden we ongeveer dezelfde temperatuur hebben? Uh, ja, inderdaad. Dus als je kijkt naar de rest van de lichaamsdelen... dus vooral voornamelijk de lichaamsdelen die dichter bij de kern liggen... die hebben, een die hebben gewoon een... Ja, als je kunt spreken van een normale temperatuur... dat is overigens discutabel, want ons lichaam werkt niet als een soort van thermostaat. Zo van, hè. Dus als je lichaamsdelen 32 graden zijn, dan betekent dat automatisch ook dat dat comfort is. Um, maar je ziet wel duidelijk dat zeg maar, die, die armen en die handen... Dat die kouder zijn ten opzichte van de rest van de dingen. En wegen. de voeten en de benen, want dat zijn natuurlijk ook extremiteiten. Dat klopt inderdaad. De voeten en de benen, die koelen, en vooral de onderbenen, die koelen ook af in temperatuur. Dus als je gaat kijken mm -hmm. naar temperatuurmetingen op de voeten en op de onderbenen... dan zie je ook dat die ook kouder zijn. Echter, als je dan gaat kijken naar de sensatie, dus zeg maar hoe beleven personen dat, dan beleven ze dat niet als koud. Maar voeten. Misschien en... ook omdat er altijd schoenen en sokken omheen zitten. Ja, precies. Die zijn be veel beter geïsoleerd. Ja, ja. Kijk, als je naar handen kijkt, die zijn nooit geïsoleerd. Ja, tenzij dat je handschoenen draagt. Uh, maar ja. daarnaast is er nog iets anders aan de hand met benen en onder uh, en voeten. Dat is als je heel lang stil zit, dan wordt die doorbloeding die wordt gewoon slechter. En wij als... hebben een lange broek aan. En jullie hebben vaak een rokken. Ook nog, ja. Alleen, ja. Maar luister eens, dus, hoe komt het? Hm. Dat... Oh, de voeten afmaken. Nou, nou, nee, nou, dit, uh, nou ja, die voeten dat zie je ook in vliegtuigen. Daarom moet je ook altijd van die ah, oefeningen ja. doen... Uh, om die bloedselloop op gang te houden. Maar als u vraagt hoe komt het? Dat komt door een verschil uh, enerzijds in lichaamssamenstelling. Dus vrouwen hebben een andere vetverdeling dan mannen. Als je gaat kijken bij vrouwen... dan zit uh, het vet voornamelijk uh, rondom de buikstreek. Omdat uh, ja, wij geacht worden om een zeker moment uh, kinderen te krijgen. Tenminste, dat is biologisch zo bepaald. Daarnaast is de spiermassa van mannen die is groot groter. Um en uh, ja, bij, bij vrouwen is die spiermassa uh, richting die extremiteiten die is minder groot... waardoor dat die extremiteiten meer kunnen afkoelen. En ja, tezamen met die vetverdeling, onze kern die is beter geïsoleerd. Dus daar wordt alles aan gedaan om die uh, op temperatuur te houden. Uh, daarnaast heb je ook nog te maken met een andere hormooncyclus. Dus als je gaat kijken bij vrouwen naar de menstruatiecyclus... dan zijn er bepaalde perioden in te onderscheiden... Um, waarin uh, dat bijvoorbeeld progesteron vrijkomt. En dat wordt dan ook geregeld. Relateert aan een hogere eh, kerntemperatuur. Eh, waardoor dat die extremiteiten ook verder afkoelen. Maar nou even op een ja. kantoor. of Dit is een radiostudio. Mm -hmm. We zitten hier bij een groot kantoor van NOS. Wat moet de baas van de NOS doen die hier een paar honderd mensen aan het werk heeft? Veel vrouwen. En die vrouwen zitten alsmaar te zeggen... oeh, ik zit voor de kou klemen. en die mannen hebben het warm. Wat doe je dan? Nou, inderdaad, je, je, kunt het, je zou zeggen... van, nou, dan ik de thermostaat hoger. Echter, alleen dan gaan dan die, die mannen... mannen het warm. Precies, dan gaan die mannen inderdaad het warm krijgen. Dus het idee is dat je meer naar persoonlijke klimatisering toe gaat. Dus waarbij de gebruiker uh, persoonlijke controle mogelijk heeft, mogelijkheden heeft... om zijn eigen werkplek beter van temperatuur te voorzien. Nou, daar zijn allerlei geavanceerde systemen voor te bedenken. Hoe Um, nou bijvoorbeeld je kunt denken aan uh, persoonlijke ventilatie, dus waarbij uh, verse lucht wordt toegevoerd meer vanuit uh, van, bijvoorbeeld vanuit een apparaat boven je computerscherm. Net Wat... zoals in de auto, dat je zo'n lekker stroompje. Net zoals in de auto, kijk je kunt in Links de... en lucht. rechts onderscheiden. Ja. ja precies, in de auto-industrie heb je stoelverwarming, dan heb je links en rechts gescheiden ja. klimaatsystemen. Alleen echt als je op de werkplek gaat kijken, dat, dat vereist natuurlijk een behoorlijke investering. Ja, wat kost dat per werkplek, stel dat je dat doet? Um, nou, over het kostenaspect, daar durf ik niet zomaar even 1, 2, 3 uh, een indicatie voor te geven. Maar het kan ook eenvoudiger. Je kunt bijvoorbeeld ook denken aan een verwarmde toetsenbord of een verwarmd muis of een iets wat uh, verwarmd uh, bureaublad. Als je er maar voor zorgt dat die handen wat meer opwarmen. Kijk, andere mensen zeggen, want ik heb natuurlijk al een aantal keren afgelopen week gehoord. Van, ja, dat is toch open deur wetenschap. Hè? Vrouwen hebben het, uh, hebben het toch altijd kouder en klagen toch meer. Nou, dat kun je zeggen. En dan zeggen ze, van, nou, dan trek je toch een trui aan. Maar dat helpt niet. Want <laughs> handschoenen dan. Die handjes... Vroeger hadden vrouwen ook veel vaker handschoenen aan. Hè? Ja, alleen dat typt zo onhandig. Ik ja, heb met die, met die, met die uh, afgeknipte vingertjes dan misschien? Ja, alleen dan koelen die vingertoppen weer af en dan ah, heb je het alsnog. Ja, een. maar ja. ja. weet je wat er trouwens, even, even <laughs> iets heel anders tussendoor. Het ja? wat, wat ging steeds over kantoor. Maar dat denk ik, is thuis geldt dit toch ook, of niet? Um, thuis uh, geldt het. Ook. Alleen op kantoor heb je een heel ander activiteitenniveau, zoals wij dat noemen. Dus ja, als je bijvoorbeeld tv zit te kijken, nou, veel vrouwen zie je ook onder een deken op de bank zitten. Maar als je bezig bent in huis, dan beweeg je ook veel meer, waardoor dat die bloedsomloop ook verbeterd wordt en wordt dat je minder snel dat die koude ervaringen. Maar ja, als je op je kantoorplek zit, je rechterhand, tenminste als je rechtshandig bent, die ligt altijd een beetje apathisch op die meis en die ja, die krijgt ook de kans om heel ver af te koelen. Ja. want ik zag u net ook zo: uw, uw mouwen zo Overhanden trekken. Ja. Ik weet niet of je dat deed. Omdat, ah, uh, ik heb ook altijd koude handen. <laughs> mijn, koude mijn zusje die zegt altijd, jij met je grafhanden. <laughs> ja, ja, <laughs> ja. Die noemt dat uh, grafhanden. Ja. Uh, maar ja, zij heeft er overigens geen last van. Want het, het geldt ook weer niet voor alle vrouwen, hè? Uh, nee, er is natuurlijk altijd nog een verschil. Ja. In, in, dat is, tuurlijk, hè, zoveel mensen, zoveel verschillen. En één persoon is niet uh, gelijk aan de andere. Uh, maar als je kijkt naar het merendeel van de vrouwen... en een enkele man die ervaart dit. Dus daarom zeg ik ook, als je meer persoonlijke controle zou hebben... één, dat vinden mensen gewoon fijn als ze hun eigen term staat in kunnen stellen. En twee, ja, je kunt daar het comfortniveau daadwerkelijk mee verhogen. Maar wat een heel klein beetje vreemd is... en dat is uh, eigenlijk hetgene ook waar... hoe het onderzoek zeg maar is ingezet. Uh, als wij... Ik ik ben bouwkundige, mijn achtergrond is bouwkunde En wij steken heel veel geld en energie om geavanceerde klimaatinstallaties te ontwerpen. Echter, als het gebouw dan opgeleverd is, dan krijgen mensen dus klagen dat ze het nog, alsnog koud hebben. Nou, een klimaatinstallatie is een, een, een groot aandeel van de bouwsom. En ja, als je dan nog niet hebt bereikt wat je wil bereiken, dan ben je ja, misschien toch niet heel goed bezig. Um, en hoe komt dat nou? Als wij kijken van welke ontwerprichtlijnen en normen dat we hebben... dan nemen we altijd één standaard persoon. Die nemen we als referentie. En als die het comfortabel heeft onder bepaalde condities... dan heeft iedereen het is, comfortabel. Is die uh, maatpersoon of een mevrouw? Uh, of iets ertussen? <laughs> nou, als we kijken naar de modellen die we beschikbaar hebben... dan zijn het altijd mannen. Oké. Okay. Ja, dus vrouwen zijn ook complexer hè, door onze hele hormooncyclus. Um, maar hetzelfde... want Kijk, nu wordt heel erg gefocust op mannen en vrouwen. Maar ik heb ook oudere en jongere personen heb ik meegenomen in mijn onderzoek. En het, dezelfde trend is zichtbaar voor oudere personen. Dus oudere personen hebben het onder dezelfde omstandigheden ook kouder als jongere personen. Dus het zijn niet alleen de vrouwen die de klaar zijn. Maar het is geen oplossing om te zeggen, nou, dus twee graden verschil en bemiddelend. En we zetten het een gaatje warmer En dan zijn we er wel van af. Of is het echt een probleem? Nou, je ziet echt duidelijk in de voorkeurstemperatuur. Dus als we het hebben, hè, thuis heb je ook een thermostaat hangen. Nou, als een man die in de winter bijvoorbeeld. Op 21 graden zou willen instellen, dan zie je eigenlijk dat de optimale temperatuur voor een vrouw op 22 graden ligt. Ja. Dus die ja, ligt. Uh, ja, ja, ja, goed. Ligt ook, ja dat ja, is. Ja, ja. Je zou zeggen, dat is maar 1 graden, maar dat is eigenlijk significant. Dus in de, in de beleving, of je het warm of koud hebt. Maar ja, is, ja beleving, dat, dat, dat, nou dat nou snap ja, ik. Maar... Ik weet nog dat ik vroeger zei tegen mijn vader, bijvoorbeeld, ik heb het koud, en dan, ging, dan liep hij naar de thermos, thermos, thermostata en zo. Dan zei hij: Ja, maar het is. Zoveel ja. graden. Met andere woorden, jij kan het niet koud hebben. Dus dat is de beleving. Maar zijn werkgevers geïnteresseerd bijvoorbeeld? Want die zijn geïnteresseerd uh, a in onze beleving... maar vooral ook of we goed presteren op Juist. kantoor. En dat is een belangrijke... of jij het comfortabel hebt of niet. Dat is een belangrijke indicatie of jij goed uh, presteert of niet. Uh, dus temperatuur is ook gerelateerd aan je productiviteit. En het blijkt dat als mensen op een gegeven moment oncomfortabel zijn, gaan ze zich sneller onder andere ziek melden, komen er ook andere klachten die komen om de hoek kijken, wat je productiviteit dus negatief, negatief beïnvloedt, en uiteindelijk zijn daar werknemers in geïnteresseerd, want salariskosten zijn substantieel ten opzichte van wat een in, ja. inflatie eigenlijk kost. Maar die, dan toch die ene graad, en ik eh, meld mij ziek, want ik heb het zo koud of ik heb het zo warm, dan zal ik als weggeven zeggen. van Gaan een beetje weer erop. Ja, maar ja, zo werkt het toch niet, uh, nee. toch niet helemaal. En mensen melden zich ook niet zo heel snel ziek, maar ze gaan wel klagen. En daardoor zijn ze bijvoorbeeld nog maar 80% productief van hun tijd. Ja. Dat vinden wij gegevens uh, leuk, interessant. Dat um, zei... Ja, die vinden het zeker interessant. En er, zijn nu ook, uh, uh, er wordt nu eigenlijk ook vervolgonderzoek door de installatieverenigingen uh, opgestart. om te kijken naar, po naar de potentie van micro Dus inderdaad ook om te kijken of er echt potentie zit in. Uh, uh, Systemen op werkplekniveau, omdat ook verondersteld wordt dat dat energie zou kunnen besparen. Ja, nou, maar dan heb je weer die flexplekken. Um, Krijg je dat weer? Zit, zit ik op zo'n koude vrouwenplek. <laughs> nee, maar, maar juist omdat je persoonlijke controle hebt... kun je gewoon met, door middel okay. van een, van een programmetje wat op je computer geïnstalleerd is, kun je zeggen... nou, ik wil het wat warmer hebben op, op, op, op bureaubladniveau. Of je gaat zitten en dan zegt je computer... oh, je bent meneer en die, in die je houdt van... Ja dat, je ja, dat je een hele set hebt aan voorkeursinstellingen. Dat ja. kan ook, want je moet toch altijd inloggen... meestal uh, ja. bij de meeste werkplekken. En nou, ondanks de kies, de is er ook nog, nog geld om zoiets te doen. Ja. <laughs> Oké, okay, fantastisch. Succes verder met het onderzoek. Ja, Hartelijk bedankt. We spraken met bouwkundige Liesje Schellen. Ze is van de Technische Universiteit in Eindhoven. En we spraken over de verschillen tussen mannen en, vrouw en vrouwen en ouderen en jongeren... als het gaat om temperatuurbeleving. Het thermisch comfort heet ja, dat in Zo meteen vakthermen. zijn we bij u terug. Met de amputatie van een been. De vroege ontmoeting tussen de Beatles en de Stones. De statieportretten van Beatrix en Arie Storm. Samen thuis, samen dros. Sport op Radio 1. Vanmiddag om half drie. Het is duwen, het is sleuren, het is trekken daar in dat peloton. WK-duurrennen voor vrouwen. Want iedereen wil in een goede positie zitten. En het sportforum. Om 9 uur de Herendivisie. Pax Wolle, Groningen. Het wordt terugkomt. En op de paal en de goal. RKC, VVV. De doelbal die volkomen over de bal heen maakt zegt. Vitesse, Heracles. Worden en een doelpunt. Bij de tweede paal. NEC, Willem 2. Oh, mooie goal zegt. <laughs> NOS langs de lijn. Van half drie tot zes. En van 9 tot 11.